Een detective-voorspel in drie delen naar het verrijknamige boek van haar vang in de bewerking van Pieter Terpstra. Tijgers, olifanten, paarden. Je hebt gelijk, een complete circusoptocht. <laughs> ja. Dat is toch een aardig idee van je haar rol om mij eens mee te nemen naar uh, wachten. <laughs> vooral op die paarden dan. Die zwarte daar zijn Friese hengsten. Wat een houding niet. Ja, ja, ja. Ja, het is wel te zien dat jullie zonen zijn van hetzelfde land. <laughs> <laughs> wil ik zeggen, maar wanneer is de voorstelling van de circus? Uh... Circus McKinney. Ah. Morgenavond is de première. Gaan we? Ja, natuurlijk. Ik wil die hengsten wel eens door hoepels zien springen. Hé... Hey. Wat is het? Dat er een schoolvriendje van je tussen, van vroeger. Of een vriendinnetje. Kijk, daar gaat die plotseling naartoe. Ken je die vent, Soms? Nee, het paard. Ja, mag ik misschien even weten wat je bedoelt, Harold? Jij hebt hetzelfde gezien als ik. Jawel, jawel, jawel, maar ik heb niemand herkend. Hmm. Zeg, zullen we eerst een glas bier gaan drinken hier, en dan moet je ja. Heb je ook zo'n dorst? Dorst? Ik neem het tegen de jou op. Nou, kom dan. Ja, maar kijk, ik uh, moet ergens nog even de stad inzien. Als je me niet kwalijk neemt. Oh, nee, jongen, nee. Ah, doe ze een circus de groeten. Wat? Huh? Ik zeg, doe ze een circus de groeten. En als je weet wie het is, de, als je weet wie het was, die uh, ruiter te paard. Vertel het dan even, wil je. Ruiter? Ja. Dat zeg ik, dat niet. Nooit van hm. ah, Misschien mag ik even steuren, heer. Ik ben Frank Drosin, lid van de directie van Circus Micken. Mijn vriend, Harold Vlaas, die op het nette punt stond met de verlaatheid... voor niet al te lange tijd, hoop ik. Ik, ik. ik zou u graag even willen spreken. U past, uh, meneer Calier. Gaat dus, uh, ga, dus, ga. nou, uh, u zitten. Nou, tot zorg als Dag, meneer Drosin. Ja. Dag, meneer Pans. Bonjour. U wist dat ik Calier ben, meneer Drosin. Uw naam staat in het gastenboek en de kamer sprak u zo aan. Gezien de bekendheid van de naam en foto's... die zo nu en dan van u in de kranten schijnen. Ja, ik kom vaak in Frankrijk, ziet u. Ik heb al een paar keer geprobeerd om met u in contact te komen. En dat mislukte? Ik wil me niet opdringen? U hebt het druk en waarschijnlijk er met belangrijke zaken dan de mijne. En u bent hier met vakantie. Hm, vakantie? Mijn vriend Harrovant komt van hier... en hij heeft na vijftien jaar geloof ik een beetje heimwee. Ik hou een beetje gezelschap. Ja, op uh, welke onbelangrijke zaak doet u? Ik wil u allereerst een plaats voor de première van morgenavond geven. Voor u... En de heer Haroufant. Ah, ah, dank, dank u, dank ik. u. Ik heb veel over u gelezen, meneer Carrière. Toen ik hoorde dat u hier logeerde, dacht ik plotseling dat u misschien. Ja. Uh, yeah. Kijk, er zijn moeilijkheden in het Circus Mikkenie. Misschien zelfs wel grote moeilijkheden. Zo. Maar ik vraag me af of u geïnteresseerd bent in mijn moeilijkheden. Uh, niet nu en niet hier. Ik blijf hier nog een dag of wat. Uh, morgenavond gaan meneer Van en ik naar de voorstelling. Als we dan... In, in de, de, de, de bent u ja. natuurlijk heel welkom in de directiewagen. Uh, meneer Broussard. Ja? Uh, meneer Broussard. Die uh, spreekstelmeester laat vragen u direct overkomen willen, hè? Er zijn uh, uh, uh, moeilijkheden, geloof ik. Moeilijkheden? Uh, die spreekstelmeester vragen laat of u uh, komen direct, hoor. Ik hoop dat u me niet kwalijk neemt, meneer Calier, maar... Het was me nog genoeg werk, meneer Trossard. En tot morgenavond. Ja. Ik ben er zeker van dat ook Harold Vans u uitnodiging graag gaat. Hé, hey. shadow. Wow, Fleepy! En dat waren de schaduwen dan de oplossing van het mysterie van de zinnige ruiter. Ik dacht al dat ik dat mannetje kende toen ik hem op zo'n grote knol zag rijden in de circusstoet. ja. Ja, en waarom ging het mannetje er toen zo spoorslast vandoor? Nou, ja, wel, Shadow. Wij kennen elkaar vroeger goed, en ik ben wel eens zo'n een beetje je helper geweest. Nou, en nog? En, uh, ja, ik ben andere wegen gegaan. Niet altijd de beste, je nou. Know. Maar ik heb zelf nooit meer wat van me laten horen. En kijk, daarom schrok ik, zou toen met jullie daar zag staan. Ik heb een oud kennisje dat hier in Leeuwarden op sociale zaken werkt, opgebeld en naar de lijst van buitenlandse artiesten gevraagd. En daarop stond een zekere Freddy Doncaster. Ook wel eens Flippy noemen. <laughs> zo, zo, zo, zo. Dus je werkt in het circus, Flippy. En wat doe je zoal? Spring je de hoepels? Kietel je de olifanten? Verkoop je de kaartjes of uh, hou je de vrouwelijke akrobaat in zo, <laughs> oh, maar. <laughs> de vrouwelijke die kunnen best op zichzelf passen. Nee, ik doe van alles wat. En elk vrij ogenblik breng ik met de paarden door. oh dus het bevalt je wel? Geen beter leven dan de circusleven. Nooit een saai ogenblik. Plenty ruzie en heivel en oh, zo. Ja, juist. Ja. Idelheden en, en... en, en naijver niet te vergeten, maar. Je komt er nooit van los. Maar je moet eens komen kennismaken, Shadow. Ook met meneer Drossard en. Ken ik al. Wat? Ken ik al. Zo. Maar ik moet nou weg, jongens, tot kijk, hè. En Roosachtig zegt dat ik jullie weer gesproken heb. Eh, eh, Flippy. Flippy. Hey. Ik ben nog steeds niet blind. Nog steeds niet doof. Wat schort er af, Flippy? Huh? Je bent ook geen stier veranderd, Shadow. is nog scherper geworden. Het is werkelijk altijd zinnig... dat, dat we hier zien na al die jaren in een wild, vreemd land. Wat nou, wil je nou eigenlijk zeggen, Flippie? Dat. dat ik de laatste weken bijna steeds aan. aan jou gedacht heb. Oeh. Oeh, oh. ik baat hier raad. Ja, het is te ingewikkeld om het allemaal uit te leggen, maar. kom morgen beslist eens langs. Kijk, er klopt iets niet in onze circus. En het lijkt te veel op, dat jij hier in Leeuwarden per speciale bestelling afgeleverd bent. Ik baat nog steeds in raadselen, Flippie. En dat baat wel dieper en dieper. Wat klopt er niet, beste jongen? Bijvoorbeeld dit. Onze goede heer Drossard. Die ken je immers? Ken ik al. Hij heeft al een paar keer de hulp van particuliere detectives ingeroepen. Het resultaat is 0,0. En het gedonder houdt maar niet op. De ene ongeluk na de andere. Dan dit, dan dat. Fransstichting hebben we gehad. Een paard dat half vergiftigd was. En oh ja, ze hebben een kabel van de trapeze half doorgezaagd. Oh, Denk oh. je dat dat lollig is? Nee, nee, dat niet. Nou, geef je daar dan rekenschap van. Kom je van leven en tijdens wordt s'nachts opengezet. Denk je dat dat lollig is? Nee, jongen, dat is water. En niemand weet welke uh, misdadige hand Eigenlijk dit? Wist huh? oh, ik het maar... Het vergaalt je plezier. Maar, maar hou me nou niet langer tegen, Shadow. Ik moet weg. The show must go on. Tot ziens, Luppy, En praten we nog eens? Graag, hm? Shadow. See you later. Bonjour. Hallo. Bonjour. Nou, schaduw. Wat zeg je ervan? Oh ja, uh, bedankt, uh, Harold. Drinken we nog wat? Ah, kijk. Nou wordt onze schaduw geheimzinnig. Een beetje wraak voor de verrassing die ik voor je verwijder, Geheimzinnig. Vertelde je niet dat je met de heer Drosser kennis had gemaakt? Dat heb ik, ja. Ober. Kom bij u, meneer. Drosser schijnt al heel wat detectives hebben afgewerkt. De hoeveelte ben jij? Nee, meneer Twee van hetzelfde. Vertel op schaduw. Hm? Wat zei Drosser? Hij gaf me een kaart voor de première. Ook voor jou, Waarom? Vind je dat niet aardig? Nou, wat zeg je van je avondwandeling, schaduw? Ah, rustig niet. Ja, s'avonds is het hier net zo stil als vijftien jaar geleden. Ja, ja, ja romantisch, hè. Mm -hmm. Hoogst romantisch zelfs. Vooral op deze merkwaardige avond, bij het licht van de volle maan. Ja, ja, ja. Wat is dat voor een toren, Harold? Dat is de Oldenhoven. Nee, hey, echt dat scheef. Ja, net zo scheef als die had van een bruidstart in pizza. En ja, waarom staat de geval ook scheef, hoor? Hij stond vroeger recht. Oh, Een of ander oordeel heeft hem uit het lood geslagen. Zo weer dat oude verhalen tenminste. Oordeel? Ja, een geheimzinnige geschiedenis. Minstens zo geheimzinnig als. Als zicht, kust me En een zekere hier schaduw. Kijk. Daar ergens moet Matahari gewoond hebben. Maar waar, waar, waar? is niet lang. Ja, ze zag meer in Parijs, zie je. Ze was in elk geval een landgenote en een stadgenote van me. Waarop je niet weinig trots bent. Ze was een merkwaardige, zelfs hoogst merkwaardige vrouw. En dit is dan de prinsentuin Lusthof van de Friese Nassau-zanige. Ah, er zit een hek voor. Het zit op slot, lijkt me. Ja, op zo'n avond als de maan over de stad schijnt. Luister je eigenlijk wel, Schuil? Eén ogenblik, over. Ik weet niet of het uh, je is opgevallen, maar... Uh, daar staat een leeuw. Wat doe je? doen, niet zo flauw. Kom mee, schiet erop. Me op. Wat? Ik heb, ja. eens, geho Ik heb eens gehoord dat, je, dat een leeuw je niet doet... zolang je maar niet begint te praten. Hou dan je staart. Kom mee, kom mee, kom mee. als we weglopen, springt hij op je toe... Dan moet je ontzettend hard lopen. not niet. Oh nee, achteruit lopen. En zachtjes, zachtjes, zachtjes, zachtjes. Dus, uh, dan moet ik de politie waarschuwen. Dat ding, dat moet, uh, moet gearresteerd worden. Er is geen twijfel aan wat het beest vandaan komt. Uit het circus natuurlijk. natuurlijk. Ja, uit het circus. Uit circus Mekanie. O oh ja, tijdelijk volmaakt ongevraaglijk zo'n circus, weet je. Ach, obo's denk je nog eens even in, ja. Zoals u wilt, meneer. De kwestie is natuurlijk, hoe moet je zo'n losgebroken product uit de wildernis tegemoet reden? Mm -hmm. Het vraagt een koel hoofd, een vaste hand, een beetje verstand en een beetje zo is het volk van Nederland. Je, hoor. <laughs> en vooral veel zelfbeheersing. Wat lijkt je je meeslepen door angst? Ja, dan voelt het hier. Zich. We deden de sterkste partij. Ja, jij kan lekker babbelen, goeder, maar we troffen dat het beest net zwaar kreeg en dat hij alleen was. Er waren met elkaar zeven losgebroken. Er ja, waren er zeven. We hebben er één van gezien en ze zitten allemaal weer vast, maar blijft de vraag. Hoe kwamen ze los? Alstublieft, heren. Merci. Ja, en er bleven nog meer vragen. Morgen komt de politie de zaak verder onderzoeken. Het enige wat we weten is dat iemand die kooien moet hebben opengezet. Het moet dezelfde zijn als van de brandstichting een kabel. Eén of meer, maar wie? Bent u meneer van? Inderdaad, en u? Oh, zeg maar, Felicity. Doet het doet er trouwens niet toe. Flippy Donkester heeft gevraagd of ik u een boodschap wilde overbrengen. Zo. Hij vroeg of u morgenavond even naar de stallen wil komen. Ja. Als u zijn namen noemt, laat het u wel door. Oh, maak je niet ongerust. Ik kom reuze van deur. Zo vrijmoedig als de beel, denk je. Hm. Dan ga ik maar weer. Tot ja. ziens. Ja. Ja. Zeg, want, uh, wat zeg je ervan, Harold? Het is laat. Dat we hebben een spannende avond gehad. Zullen we de kamers opzoeken? Best idee, schaduw. En droom niet van de leeuwen, jongen. <laughs> Ik hoop ze morgen leven en lijven te zien. Maar dan wel wat verder van me vandaan dan vanavond. <laughs> Ik stel me veel voor van het is Ik heb hier plaatsen voor u laten reserveren, heren. Aan het open eind van de rij... Dan hoeft u tenminste niet over het publiek heet te klauteren als u onder de voorstelling soms plotseling op het idee mocht komen om ook eens achter het gordijn te kijken. Uh, misschien zou het mogelijk zijn om nu nog even te vragen. Uh, Hebt u het misschien te druk, zo vlak voor een voorstelling? Als u erop staat, kunnen we best eerst nog even praten. Uh, volgt u mij maar. En jij hier, uh, ook? Nou, ik pas zo lang wel op onze voortreffelijke plaatsen, schaduw. Er is hier genoeg te zien. Ja, maar toen waren die leven los. Dat had een ramp kunnen worden, meneer Drossa. Het was een ramp, monsieur Carrier. Ook al zijn er geen ongelukken gebeurd. Het verknoeit de reputatie van het circus en het vergiftigde sfeer bij de mensen. Denkt u, monsieur Carrier, dat een artiest kan werken onder zulke omstandigheden? Nee. Als je weet dat er onder je collega's een verkeerd element zit. Dat lijkt me voor de hersens en je spieren en dat is ongezond. Levensgevaarlijk zelfs. Levensgevaarlijk, ja. Eén seconde afleiding kan de dood kosten. Uh, aan de trapeze bijvoorbeeld. Uh, uh, uh, meneer Vaand en ik, uh, we hadden al een kort gesprek met Freddy Doncaster. Ik begrijp dat dat uh, incident met de leven van gisteravond niet het eerste is geweest. Niet het eerste en niet het enige en waarschijnlijk ook niet het laatste. Ik vraag me af welke verdere ellende op komst is. Wat belangrijker is, hoe verder ellende te voorkomen. Ik uh, hoorde iets over privé die u in dienst hebt gehad. Zonder veel resultaat, geloof ik? Resultaat? Eén enkel resultaat. Elke week kanszinnig hoge rekeningen van een stel waardeloze kerels. Begrijpt u dus, monsieur Carrier, dat ik een en ander graag eens zou bespreken met een werkelijke deskundige? Dat betekent. Maar ja, waar halen we zo gauw wel een werkelijk deskundige vandaan. Of had u er al één op het oog? ja. De schaduw. Meneer Drossair, wat met ons? Londen aan de telefoon, meneer Drossair. Ik kan. Kan ik met u afspreken tijdens de pauze, meneer Callier? In de directiewagen? Graag. Ah, wat is Ah, Miss Felicity. Ik vond dit wel een geschikt moment om gevolg te geven aan de uitnodiging van de heer Drossair. ...om over de voorstellingen achter het gordijn te kijken. En? Het is interessant, Miss Felicity. Mm, dat zal wel. En dat Felicity van je... ...dat is wel leuk, maar... ...die Miss van je ducht niet. Oh, nee? Nou, schaar, het is maar eenmaal Mrs. Oh. Mrs. A. Anderson. Met A voor Andy. Hoi, blijf je maar hoe ik Felicity zeggen, hoor. A voor Andy, Anderson. Dat is... Uh... Trapeze werken, oh. om precies te zijn... De jongen, die zo falsch onder kanten floert. Oh, je zegt het niet enthousiast om eerlijk te zijn. Hmm, enthousiasme past hier niet, mijn jongen. Eerlijkheid wel. Ik vraag me eigenlijk af waarom ik dat zo maar een wildvreemde vertel. Ben je eigenlijk wel een wildvreemd voor me? Oh, liever niet, gelukkig. Nou, alles wat flippert mij vandaag over jou en dat is u wie weet wat er is het is net ook ik jullie al jaren kennen. <laughs> Flippi en ik waren van plan om een afspraak met de schaduw aan jou te maken. Na de voorstelling in Hotel Amicizia, Want daar logeer ik. Alleen op een kamer. Denk je dat de schaduw wil komen? Denk ik wel. Bepaalde de bedoeling met die uitnodiging? Ja, bespelen. Zie, Haro. met alle respect en waardering voor Flippi en jou... Maar de schaduw is de enige die ik in vertrouwen durf te nemen. Zo. So. Is Flippy ergens in de buurt? Oh, in die stad daar. Ik breng je wel in. Mm Hallo. -hmm. Hi, Flippy. Hi. Ja, hebben elkaar ontdekt, zie ik. En is het in orde met je afspraak na afloop? Ik zou niet weten waarom Flippy. Fine. Fijn. Maar de kwestie is... De uh, kwestie is dat Felicity weet. Of ze meent te weten wie al die ongelukken van de laatste tijd op zijn geweten heeft. Uh, maar ja, pr probeer haar maar eens aan de praten te krijgen. Ja, ja, ja, doch. Maar dring maar niet aan. De enige die je te horen krijgt is de schade. Maar excuseer mij, over een paar minuten is de tijd voor mijn nummer. Wat doe je? Ook trapeze, Niet mijn maan en mijn zister. En nog wat leuks. Nou, zij lijkt toch haar zister. Ah. Nou, dan duik ik ook maar weer eens de Ik zou jou helemaal niet graag willen missen. Was er erg uh, interessant dat we dat Mag dus. ja, ik toch? fantastisch, hè? Maar nou, we hadden net het nummer van de messenwerker. Oh, ja. Tixi En zijn vrouw Ivoren. Hij <laughs> was echt Hongaren. Maar uh, het zou wel iets verbazen als Tixi Bill blijkt te eten. En ergens in de buurt van die Old Kent Road is gebeurd. <laughs> <Ja. laughs> maar bel razend knappen we die uh, Hongaren. zeg wat ik zeg wil, de schaduw. Mm -hmm. Ik ben zo vrij geweest om namens ons beiden een uitnodiging aan te nemen. Om na de voorstelling Felicity en Flippy en Amicitia te ontmoeten. Verstekend. Uh, Felicity, dat is toch... Die... Ja, ja, ja, die merkwaardige juffrouw van gisteravond. Ze logeert ook in ons hotel. Ah. Alleen op een kamer, terwijl een man ook in het circus werkt. Ze gaat nu optreden met die knallen met haar zusje dat veel op lijkt. Ze wil je vanavond iets vertellen. Ze schijnt veel te weten, wat? Schil. Dames en heren! Volgen nu het programma met het optreden van Miss Felicity en the Flying Sources. Aan de Vliegende Trapeze zullen ze spotten met de wetten van de zwaartekracht. Tijdens dit nummer zal Miss Felicity de first. Als het verband met de gebeurtenissen in het Zwitserland, dan hebben we daar een cheerleur En nu de verste en meest gedurfde sprong waarbij Miss Felicity zich tweemaal om haar lengte afwikkelt. Ik verzoek u absolute stilte. Het, het licht valt uit. Wij verzoeken u rustig te blijven zitten, dames en heren. Er is een klein lichte vet, maar het zal zo hersteld zijn. Inmiddels kunt u luisteren naar ons huisorkest... wat u aangenaam zal bezighouden. houden. Nee, het ga ook het mee. Dan moet dat gebeurd zijn. Ik vrees met falisserie. Je hebt geluisterd.